Freddy van Tijn met het NOS-journaal. KLM heeft vandaag weer 24 vluchten geannuleerd... vanwege de staking van een deel van het grondpersoneel. Het is de derde keer dat er medewerkers staken. De twee eerdere stakingen duurden steeds twee uur. Vanmiddag wordt er vier uur gestaakt. KLM zegt dat de actiebereidheid onder het personeel afneemt... maar FNV spreekt tegen dat de opkomst lager is dan de vorige keren. Vakbond FNV eist onder meer 8% meer loon in twee jaar. Een beveiliger van de Rotterdamse Schouwburg is veroordeeld tot vier jaar celstraf voor de dood van een bezoeker vorig jaar van het internationale filmfestival in Rotterdam. De beveiliger van 38 heeft het slachtoffer, Jip Jurg, tijdens een ruzie in zijn buik geschopt. Jurg overleed later aan inwendig bloedverlies. De beveiliger werd vrijgesproken van doodslag, maar is wel schuldig bevonden aan zware mishandeling met de dood tot gevolg. In 2016 was hij ook al schuldig bevonden aan mishandeling van een bezoeker van een café waar hij toen portier was. Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen een parlementair onderzoek... naar uitvoeringsorganisaties van de overheid... zoals de Belastingdienst, het UWV en het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De partijen vinden dat die te vaak onbereikbaar zijn... te anoniem opereren en bovendien weinig behulpzaam zijn. Volgens de partijen schaadt dat het vertrouwen van de burger in de overheid. CDA-leider Heerma zegt dat de menselijke maat terug moet bij de uitvoeringsdiensten. En het openbaar ministerie eist zeker 400.000 euro van een man... die wordt verdacht van het runnen van een illegale growshop in Almere. In zo'n winkel worden spullen verkocht... die gebruikt worden voor het kweken van wiet en paddoos. Nog vier andere mensen worden verdacht van betrokkenheid bij de growshop. En behalve van de growshop verdenkt justitie de man... ook van het runnen van een hennepkwekerij. Het weer... Af en toe zon meest droog. In het noorden nog een buitje. Morgen opnieuw zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En het wordt net als vandaag 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Nieuw-Vennepel en sveen een file met 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Try to find my mm <laughs> Please, will you, my friend? what just show her a little swing <laughs> Bell. Day is full Wacht eens om zo lang.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 Vergeten nee, wat jij me ooit hebt gezegd Blauwe dag, als het dondert En valt de hemel naar beneden Ben ik hier bij jou, nee Blauwe dag, één seconde Laten we dansen door de morgen En de lucht weer open gaat Fiets met jou mee door heel de stad Als jij dat wil, nou dan doe Gaat Fiets met jou mee heel de stad Als jij dat wil maar nou, dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag. Vandaag eens we komen. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Yeah. You know. ZANG Carousels in de Carnival Arcade, searching everywhere, from single chase to palisades. In any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away. Walk away, walk away. From color codes and with the bay, out to walk away. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl We'll get right. Oh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 Keep your head up high. Why are you trembling? That's when the magic happens and the stars gotta die by yourself. 6.9. Dit is ZFM.